Hartelijk welkom bij Eindtijd en Profetie en in deze serie Op weg met Israël naar de Eindtijd. Jan van Barneveld, hartelijk welkom. Aflevering 4 alweer. En die gaat over Jeruzalem, de hoofdstad van de wereld. Ja. Toch? Ja, dat, dat zal het zeker worden, denk ik. En jij zegt worden, maar ik zeg het is de hoofdstad van de wereld. Want ik lees in de Bijbel alleen maar over Jeruzalem en niet over Washington en niet over Rome. nee. Dat is zo, maar uh, dat vanuit Jeruzalem de wereld geregeerd wordt, dat, uh, dat zien we op deze tijd nog niet. Nee, maar we zien wel dat uh, alle ogen gericht zijn op Jeruzalem. Uiteindelijk wel, ja. Dat is ook ja. wel logisch. Ja. Want Jeruzalem, dat heb ik nog net in mijn computer is nagegaan, komt meer dan 800 keer, zo'n 830 keer in de Bijbel voor. Ja. En dan tel je er nog eens een keertje op Sion, uh, 170 ja. keer, dat is al duizend keer. En dan nog eens een keer... De stad van de Heer, de stad van de Grote Koning, de stad Gods, de Heilige Stad, de stad van David. Jeruzalem staat erg centraal in de Bijbel. Ja, niet God. alleen dat Jan, maar alle, alle grote religies hebben zich gevestigd in Jeruzalem. De ambassades zijn eruit weggetrokken, maar ja, die komen vanzelf ook wel weer terug. Maar ik bedoel, Jeruzalem is toch een middelpunt van de wereld? Uh, uiteindelijk wel, ja. ja. Dat is het middelpunt van de wereld. Ja. Hoe komt dat? Ja, hoe is dat gekomen? Dat... Hoe komt dat? Ja. Kijk. God heeft voor zijn plan hebben we al uitvoerig over gehad, een volk uitgekozen, ja. Israël. Voor dat volk, dus Israël wordt aan alle kanten aangevallen mm. door de wereld. Voor dat volk heeft hij een land uitgekozen. Het land Canaan heette dat vroeger, het land Israël. Ja. Dus aan Canaan, aan Israël wordt gesnoept, moet de Palestijnse staat komen. En velen zeggen, wat moeten de joden daar? En in dat land heeft hij ook nog een speciale stad uitgekozen. En dat is Jeruzalem. En dat begint al in Deuteronomium. Dat is de plaats, Deuteronomium 12 vers 5. Dat is de plaats die de Heere, uw God, dus God zelf, uit het gebied van al uw stammen verkiezen zal... om daar zijn naam te vestigen, om daar te wonen. Maar waarom heeft God nou specifiek Jeruzalem uitgekozen? Weet ik niet. Ja, waarom heeft God Israël uitgekozen en niet de Friese of, uh, of, of, of de apeldoorners? Of de apeldoorners, <laughs> weet ik veel wie. Ja. Uh, God kiest wie hij wil. Ja. En daar hebben we... Uh, nee, onze... maar is er iets kenmerkends, iets specifieks nee. aan Jeruzalem? Uh, maar, Jeruzalem, ja, dat is natuurlijk wel de stad waar... Rondom zijn bergen, zingen <laughs> we. Dat is de stad waar Abraham Isaac geofferd heeft... En ze zeggen, daar ligt de foundations, de fundamentsteen van de wereld en al die, die ja. gekke dingen. Ja. Maar ik denk dat God gewoon Jeruzalem gekozen heeft. Ja. En om de stad om daar te wonen. Het is ja, maar God is altijd zo strategisch. Hij is altijd zo ja, nou, planmatig. Hij weet toch precies wat hij nou, doet? Nou, laat ik het dan zo zeggen. Alle aardse zaken zijn een afbeelding van de hemelse zaken. Mm. En je hebt een, een, een vrouw in de hemel die is Israël. Uit de Openbaring 12, en je hebt een aardse Israël. Je hebt een hemels Jeruzalem, dat nog eens een keer neer zal dalen naar de aarde. Ja. En, en je hebt een aardse Jeruzalem. Je hebt een hemelse tabernakel en een aardse tabernakel. En alle dingen hebben daar hun weerspiegeling. Je hebt een hemelse strijd, en die heeft zijn vreselijke effecten op in een aardse strijd. En Sorry. zo heeft God Jeruzalem uitgekozen. Als, als, als hoofdstad van Israël en later ook als hoofdstad van de wereld. Dus het hemelse Jeruzalem bestaat al? Dat, dat, dat is in de hemel, ja. ja. Dus een kopie is op aarde gebracht. Ja, dat is duidelijk, ja. ja. En da daar regeerde Melchizedek. Ja. Uh, dat is uh, uh, Melech, dat is de koning van de gerechtigheid, re heet dat. En die regeerde daar. Sommige mensen denken dat die Melchizedek, je weet wel, die geheimzinnige koning waar Abraham de tiende aan gaf. Sommige mensen die uh, denken dat dat de Jezus was, in verband ja. met Hebreeën. Ja. Ja. Joodse denkers die zeggen, nee dat was Sem. Ja. Uh, dat is niet mijn kleinzoon, die heet trouwens ook Sem. Maar uh, dat was de, de zoon van, A, van Noach, weet je, Sem Gamma Jaagvet, dat ja. dat Sem het was. Men weet het gewoon niet, maar het was wel een heel geheimzinnige koning was dat ja. daar. En die regeerde daar, dat was uh, in elk geval een boodschapper van God was dat. Het was dus een keus van God om voor Jeruzalem te gaan. Ja. Uh, en daaromheen zijn er natuurlijk allerlei zaken. Uh, de feesten worden ook in, in, in Jeruzalem gehouden. Ja, en dat is het mooie. Dat noemt de Bijbel in Jeruzalem de feesten van de Heer. Ja. Dus als je hebt uh, Pesach, Pasen en, uh, en, en, en Sukkot, het Loofhuttefeest, wat natuurlijk ook al door veel christenen gevierd wordt. en mm -hmm. uh, Shavuot, het Pinksterfeest. En dat zijn, de Heer die wil die feesten meevieren. Ja. Er staat ook in Leviticus 23. Gij zult u verheugen. Ja. Ja, dat is, als je dat Zagarijner bent moet je dat tegen iemand zeggen. Gij zult u verheugen zegt de Heer. Ja, Wees blij met de Heer in Jeruzalem. Ja. En dat heeft ook. Nu al een bepaalde sfeer in Jeruzalem. Als je daar binnenkomt. Dat is iets geks. Ja, we gaan op naar Jeruzalem. Ja, hè? Ja, ja, met ja. altijd naar boven toe. En, en, en dat staat ook in de psalmen zo mooi. Ja. Hoe lieflijk zijn uw woningen o Heer. Dus die joden die, die proefden daar in Jeruzalem iets van de lieflijkheid ja, van de Heer. Ja. Toch over... zijn er nog steeds aanslagen op Jeruzalem. Door de eeuwen heen is Jeruzalem veroverd door uh, allerlei volken. Het is nog nooit stad van de vrede geweest. Dat betekent nee. Jeruzalem stad van de vrede. Ja. Maar het is nog nooit stad van de vrede nee. geweest. Nee. Is... Wij ah. moeten ook bidden voor de vrede. hadden we het in een van onze vorige afleveringen over. Ja, 122 vers 6 dat... Ja. Uh, Mogen we uw lief hebben rust genieten, staat er dan verder ja. achter. Maar uh, dat is ook zo. Ook, ook de islam loert in alle opzichten op Jeruzalem. Want Jeruzalem speelt een enorme een grote rol in de Koran niet. hoor, Daar komt Jeruzalem helemaal niet voor. Nee. Dus wat de Koran betreft zou Jeruzalem nooit een heilige stad moeten zijn. Ook nee. niet voor de islam. Maar in de hadith, dat zijn uitleggingen van de Koran... en uitleggingen van de woorden van Mohammed en mondelingen overleveringen... Daar speelt Jeruzalem een belangrijke rol. Je weet, in een van de sura's van de Koran, ik meen sura 4, vers 156... Mm -hmm. ...staat dat de Heer Jezus niet gedood is. Dat hij schijndood was. Oh ja, is dat zo? Ja, ja dat okay. staat in dit Koran. Ja. We vergeten de Koran mee te nemen, maar jij begint erover. Dit ja. is dus jouw schuld. <laughs> maar maar um, daar staat er dat hij schijndood was. En dat hij door de godheid van de islam... Dat hij opgenomen is naar de hemel. Ja, ja, je moet er toch een draai aan geven. Ja, ja. En, en die hadiths... ...die leren dat de twaalfde imam... ...dat is de Mahdi... ...dat is hun Messias. Ja. En Ahmadiniyat van Iran... Ja. ...die denkt dat hij... ...de Johannes de Doper... ...de voorloper is. Van die Messias. Ja. En in hun eschatologie... ...in hun eindtijdleer... ...daar staat heel duidelijk dat de Messias komt... ...in een tijd van oorlogen, van rampen, een vreselijke tijd. Ja. Dus Ahmadinejad is maar al te blij om dat op gang te brengen. Ja. Niet voor, voor, hij, hij, ja, hij, hij, hij zal ook heilig in geloven, neem ik aan. Ja, tuurlijk. Anders doet hij het niet. En hij, hij offert daar graag, laat ik zeggen, 12 of 20 miljoen Iraniërs voor op. Dat interesseert hem het nou, als, ja. als de macht die maar komt. <kijnt> nou, die macht die zal de wereld regeren vanuit Jeruzalem. Volgens de theologie. Maar Voor... dat moet dan toch de antichrist zijn? Uh, straks even. Eerst Jezus okay. erbij. Want je haalt veel te veel over okay. Nou, En, en, en die mahdi die, die, die zal geassisteerd worden door Isa. Mm -hmm. En wie is Isa? Dat is in de Koran de Heer Jezus. Ja. En, en die zal dan door Allah, de godheid van de islam... Dat okay. heeft niks met onze god te maken. Heeft niks met de god van Israël te maken. Dat is een afgod. Maar goed... Uh, die zal dan opgewekt worden en zal naar de aarde gestuurd worden. En die zal de machti, de islamitische Messias, helpen de wereld te bekeren tot de islamitische godsdienst. Maar ze hebben Jezus dus wel nodig. Ja, een dubbele opmerking. Want iedereen heeft de Heer Jezus natuurlijk ja, absoluut, nodig als verzoener van onze zonde. Nee, dat is, dat kan niet, niemand kan buiten de Jezus om. Maar dat past niet in hun theorie. Maar dat is, Nee, dat niet. Maar ze hebben Jezus ook in hun eindtijdleer nodig. Dat is ja. duidelijk. Maar dat, dat ze dat doen als knechtje van de Messias. Ja, van hun Messias. Ja, van, van de Messias. Ja. Da daar speelt hij de rol in. Ja. En dat is zo, als de duivel het altijd wil, dat is God willen vernederen. God ja, kleineren. Wil. En ja. kleineren, dat ja. is een duidelijke ja, zaak. Ja. Maar dat speelt, en vandaar ook die, die felheid van de islam op Jeruzalem. Ja. Want ja, toen in 1967, want voor 1967 gaf geen islamiet, niemand gaf iets om Jeruzalem. Er is geen sultan die Jeruzalem bezocht en er was geen hoogwaardigheidsbekleder die iets aan Jeruzalem deed. Maar toen Israël Jeruzalem in handen kreeg, ja toen... Uh, uh, ja, je bedoelt het uh, oostelijk deel erbij. Ja, dat, uh, ja. Het, het heilige gedeelte, de, de berg Sion en dergelijke. <laughs> toen Israël dat in handen kreeg, ja toen... Uh, Laat ik zeggen, met de duivel wakker. Ja, maar de berg Sion wordt dus ook heel vaak genoemd in de Bijbel. Dat is zo'n 170 ja, dus... keer wordt de berg Sion genoemd. Ja, of de lievelingsberg van God zou je zeggen, toch? Um, er staat ook in de Bijbel, in de Psalmen er staat zoveel over Jeruzalem. Ja. In psalm 87 vers 2, ik heb het opgezocht, mm -hmm. daar staat... De Heer heeft Sions poort en lief. Ja. En in nog wat meer psalmen... De Heer heeft zich Sion uitverkoren. Ja. Heer, Zion, dat is nog eenmaal zijn keus... Hij kiest jou uit voor een taak, hij kiest mij ja. uit voor een klein taakje. En, en hij kiest Israël uit voor een grote taak. Hij kiest de gemeente uit. Mm -hmm. En God die ja. schakelt mensen in. Dat is onze eerste uitzending geweest. Ja. God schakelt altijd mensen in. en Zo schakelt hij ook, ook, ook Jeruzalem in. Ja. En, ja, dat, en dat staat nou wat deze tijd betreft, lezen we in de profeet Zacharia een hele bijzondere tekst die over Jeruzalem gaat. En dat is in Zachariah, dat is een van de laatste profeten. De mensen moeten nogal wat bladeren voor ze die kleine profeten vinden. Zachariah 1, vers 14. Predik, zo zegt de Heer. Eigenlijk staat daar proclameer, zegt de Heer. Mm -hmm. Proclameren is nog iets zwaarder, ja. iets meer ja. dan prediken. Proclameren is het spreken namens de koning. Ja. En wat moet er gepredikt worden, geproclameerd... Zo zegt de Heere der Heer der Heerscharen. Het is niet, niet, niet niemand. Nee, er staat meer dan, dan zo'n zo drieduizend keer in de Bijbel. Zo zegt de Heer. Mm -hmm. Gods woord is dat. Zo, ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand. Dus God is, is, is daarmee bezig. Dat, ja. dat zagen we in 1967. Dat zien we nu hoe ze, mensen ijverig bezig zijn om, om die tempel te gaan herbouwen. Ja. He, die rode koe die ze aan het fokken zijn... Ja, alles wordt in gereedheid Alles gewacht. staat in gereedheid. De meeste tempelrequisieten, hoe moet je dat in het Nederlands zeggen? Ja, requisieten. App, app, ja, ja. Apparatuur. Ja. Hier heb je allemaal ja, ja. spul staan. Ja. En, en, en zo heb je de tafel der toonbroden. De gouden kandelaar. Het, ja, dat, het, het ruik overal. Die gouden kandelaar die stond, zei jij? Ja, die stond in het heilige natuurlijk. Ja, ja, maar die zijn... hebben ze gemaakt, de gouden ja. kandelaar. Op, op originele hoogte, ja. grootte. En die stond jaren al maar ze al klaar mee... ...stond hij in de Cardo. Ja. En de Cardo is een onderaardse straat in Jeruzalem... In Jeruzalem. ...op het plaveisel uit de tijd van de Heer Jezus. Ja. Daar stond hij. Die. die hebben ze vorig jaar december... ...tijdens Ganouka... ...dat is het, het lichte feest... Ja, dat, de, hebben ze hem naar het Tempelplein hebben gebracht. Hebben ze hem bijna naar het Tempelplein ja, gebracht... Ja. Daar is een video over, die kan op mijn website er staat hier okay. staat een link naar wat, die video. Wat is jouw, jouw website? www.janvanwanneveld.nl he, Heel ja. simpel. En dat is zo'n ontroerende video. Ja. Als je daar de levieten ziet en, en de priesters die met Eerbied die gouden kander optillen. En onder geschal van chauffars en onder gezang brengen ze die tempel in de richting van het tempelplein. Ja. Daar kunnen ze natuurlijk nog niet komen. Want nee. uh, dan, dan worden ze helemaal afgemaakt door uh, de islamitische bewakers. Ja, maar nu staat hij dus op... Uh... Kijk, hier geef ik ook weer een voorbeeld hoe Israël Gods voornemen heeft tegengehouden eigenlijk. Want ze hadden in 1967 dat tempelplein al veroverd. Toen hadden ze dat gewoon ook verder in moeten nemen. Ja, tuurlijk. Toen zei uh, Rabbi Goren, dat was de, de opperrabbijn van het leger, die daar bij de klaagmuur stond met zijn chauffeur, met zijn mm -hmm. uh, ramshoorn... Die zegt, kom op, we leggen meteen een paar bommen onder die uh, islamitische onheiligdommen en we gaan de tempel herbouwen. Toen zei Moshe Dayan, die was dan uh, ja, minister van. Met het lapje voor uh, zijn ja, ogen. Minister ja. met het lapje, ja, ja, die generaal. Ja, laten we dat nou niet doen, zegt hij. En laten we nou de islam nou niet verder provoceren. Laten we nou vriendelijk zijn tegen deze mensen. Misschien worden ze dan ook vriendelijk tegenover ons. Dus die hebben dat niet gedaan, die hebben de Israëlische vlag. ...van die gouden rotskoepel afgehaald. Ja. En die hebben het tempelplein in beheer gegeven van een islamitische beheersorganisatie, de WAKF. Ja. En, en, en dat is natuurlijk hartstikke fout geweest. Ja, wat, wat, wat zou er gebeurd zijn als dat uh, wel doorgang uh, had gevonden? Nou, dan zou er natuurlijk toch wel weer een, een ongelofelijke jihad tegenover Israël uitgebroken zijn. Ja. Ja. En hoe dat nu verder moet, weet ik niet. Maar goed, die, uh, uh, die, kandelaar, die Gouden Kandelaar staat die er nu staat... heel prominent op het plein uh, ja, ja, ja. Bij, bij de Klaagmuur. Als je met je gezicht naar de Klaagmuur staat en je <laughs> draait je dan om... dan, dan kijk je... je tegen de trappen die gaan naar de Joodse wijk. Ja. En op een van die trappen staat naar die Gouden ja, Kandelaar. Kan staat staan, ja. Ze komen steeds dichterbij. Nou, wat ik uh, In ons voorgesprekje had het heel even over het geestelijke... Uh, uh, idee daarachter. Hè? Dat het uit de kado kwam naar, uh, naar de plek waar hij nu staat. Omdat God onderweg is weer naar zijn plek. Ja, apart hè? Dat is zo ontzettend apart, want ja. daar wordt natuurlijk een nieuwe tempel gebouwd. Natuurlijk, ja. in de eindtijd, waar zullen we het nog over hebben, zal de antichrist daarin gaan zitten en dergelijke. In een laatste poging om, om de wereldmacht in zijn handen te houden. Want je moet het niet beseffen, goed beseffen en niet vergeten dat sinds Adam is de duivel, Lucifer, is de overste van deze wereld. Ja. Adam heeft zijn onderkoningschap overgegeven aan, aan de duivel. Dat is waar we het in de eerste aflevering over hadden. Ja, ja, de positie de... van Adam, zijn onderkoningschap... Hè, uh, ja. die, die is ik daar kwijtgeraakt. Ja, ja. De mens is het daar kwijtgeraakt eigenlijk. En, en, en nu, maar nu, nu heeft de heer Jezus gekomen, hebben we het ook over gehad... Ja. en die heeft die Satan ook ontroond... En de mens weer heerschappij gegeven. Ja. Zo hebben kinderen gods, als ze bidden, hebben ze ook macht met het woord van God over de Satan, over ja. de duivel. Ja. Maar, maar ja, hij, wordt zijn steeds, de hij wordt nog steeds de overste. Ja, de Want Jezus onder wereld... hem ook, de overste van de zeeën. En dat wereld. is die in wezen ook nog steeds. Dat is die nog steeds. Ja, ja. we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, zegt tegen Paulus. Machten in de, de, de machten in de hemelse gewesten, de wereldbeheersers van deze de duisternis. Dat zijn de demonen die achter ja. Hitler zaten. Ja. Dat zijn de vreselijke, gruwelijke demonen ja. die, de, die, die de islam beheersen. En door het, uh, zeg maar, het volbrachte werk van de heer Jezus is die heerschappij weer overgegaan. Uh, naar zijn kinderen dus in wezen uh, is dat ook waarom we op schorpioenen en slangen kunnen trappen ja ja nou ja ga je gang <laughs> ja, maar dat, maar dat is vanuit een... die geestelijke insteek hè, ah, de... ja, ja. Dat, zo zou je het theoretisch moeten zien ja. maar God moet ook met Israël op zijn plaats komen ja. Voordat dat, dat de rijk zal aanbreken. Ja. En er zijn natuurlijk nog veel meer machten die op, op Jeruzalem loeren. Maar het is wel een apart beeld dat die kandelaar dus zeg maar op ja. weg is naar... Schitterend. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En ze zijn met alles klaar met de priesterkleding. Ja. Onlangs kreeg ik ook een berichtje op mijn e-mail. Dat die gouden voorhoofdband. Voorhoofdband van de hoge priester. Waarop staat de Heer de Heilig. Maar ze ook al klaar mee. Ja, ze, ze kunnen zo kunnen ze gaan herbouwen daar als ze dat willen. Dat kan met de, een paar maanden bekeken zijn. En wij zullen spreken, ja, als de Heere God maar zo vriendelijk is om eventjes uh, die, die, die, die, die berg daar aan te raken, dat de boel daarin stort. Ja, we horen van, uh, van oorlogen, maar ook van aardbevingen enzovoort. Ja, ja, ja. Dus er kan maar zo een aardbeving in komen. Ja, dat kan, maar ja, het probleem is dat dan weer die Joden de schuld krijgen. Ja. En iedereen zal het geloven. Ja, maar het zei zo. Ja, dat is ook zo. Dat zegt een vriend van mij. Die zegt dat ook. Ja, ze moeten dat de, de, gewoon afjagen. Ze zullen een, misschien een, een half jaar of een paar maanden de wereld tegen zich krijgen. Maar het feit is gebeurd. En dan kan de profetische gebeurtenissen kunnen voortgang vinden. Ja. Maar ja, we moeten maar afwachten wat de ja. Heer doet. En, en ervoor bidden. Ja, want um, nou ja, Jeruzalem, uh, we hebben het al gehad. Centrum van de wereld. Alle religies komen daar samen. Um, de, de, er is strijd om Jeruzalem en er zal strijd blijven om Jeruzalem totdat de heer Jezus daar als, als koning uh, zal gaan heersen ja, ja, ja dat, die, die strijd om Jeruzalem die wordt ook zo ontzettend duidelijk beschreven in Zachariah 12 bijvoorbeeld als ik dat mag uh, ja? aanhalen ja. even in Zachariah 12 en dan zegt de heer in vers 2 zie ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken rondom. Wie? Jeruzalem dus. Wat gebeurt daarmee? Het wordt een schaal van bedwelming. Mensen worden er helemaal daas van. Ja. En dat zie je als uh, Jeruzalemdag in Teheran, in Iran bij Ahmedini Er worden honderdduizenden mensen bezocht. Mm -hmm. En ze schreeuwen allemaal, wij offeren ons uh, bloed op voor Al-Quds, voor Jeruzalem. Ja. Het is er helemaal daas van. En er staat ook... De volken in het rond. Ja. Dat betekent de volken rondom Jeruzalem. Dus dat, dat, dat gaat even mis worden. Ja. ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Er komt dus weer een oorlog. Tegen het Joodse volk en tegen Jeruzalem. Dat gaat, naar mijn inschatting, Israël winnen. Zoals dat altijd. Ja, ze kunnen niet anders dan winnen. Ja. ja. Want de, laatste oorlog die, de oorlog die ze verliezen zal ook de laatste oorlog voor het Joodse volk zijn. Dus ja. wat gaat er dan gebeuren? Let op, dan gaan we naar vers 3. In die tijd, waarna ik voel dat die oorlog afgelopen is, mm -hmm. dus dat Israël het gewonnen heeft... zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. Ja. Dus dan komen alle naties tegen Israël in het geweer. Dat zijn dus ook de Verenigde Naties. Of de Europese Unie, of wie dan ook die komen tegen Jeruzalem in het geweer. En allen die hem heffen, allen die proberen Jeruzalem op te tillen... in hun macht te krijgen, zullen zich lelijk verwonden. En alle volken van de aarde zullen zich daarheen verzamelen. Dus dat is... Ja, dat een... wordt dringen dus. Dat wordt een eindstrijd om Jeruzalem, ja. ja. En daar zal God ook ingrijpen. Is dat ook Armageddon wat dan uh, al plaatsvindt? Uh, dat kan. Ik, ik weet het niet. Ik ben altijd aarzelend om een scenario te maken... Want we krijgen ook nog de oorlog van uh, Rusland tegen Israël met, ja. zijn, uh, goch, met, zijn, goch, ja, met zijn bondgenoten. Ja. En, en, en, en, dat zijn dus andere oorlogen? Waarschijnlijk, maar het kan ook dat die oorlogen... In elkaar overvloeien? In elkaar overvloeien, dat kan de Heer ook doen. Je ja. weet het niet, God die heeft nog heel wat ruimte, speelruimte in het profetisch woord gegeven. Ja, want er staat toch ook ergens een, uh, jij zal ongetwijfeld weten waar het staat, uh, een tekst dat uh, gocht, uh, uh, tot de orde wordt geroepen, van wat bent u aan het doen? Ja, ja, dat is in uh, Ezekiel 38 ja. staat dat. Ja. Maar dat is ook, ja, als je daarover hebt, we kunnen later nog een keer over hebben, is dat goed? Nee, oké, okay, maar goed, bedoel, ja, ja. als het gaat om die oorlogen... Ja, die oorlog van Godiek, ja, dus, die, die de, komt de, daar dus, zal God zelf optreden. Ja. En dan zullen de volken zeggen, wat ben jij aan het doen? Ja. He, dat is een resolutie van de Verenigde Naties. Altijd die krachteloze resoluties waar ze mee bezig zijn. Ja. staat ook al in de Bijbel. Ja. Maar in, in Zacharia 14, daar staat ook wel wat er allemaal gaat gebeuren. Uh, vers 1. Er komt een dag voor de Heeren waarop de buit op u behaald, binnen uw muren verdeeld worden. Dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ter strijde vergaderen. heb je het weer. Ja. De stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en vrouwen zullen worden geschonden. Dit is een rampzalige tijd. Ja. Nou wat zal er dan gebeuren, vers 3? Dan zal de Heer uittrekken om tegen die volk oorlog te voeren. En dan eindelijk zal de Heer optreden. Ja. En er, zal... staat, er staat ook in vers 2 nog, de helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Ja, nou ja, dat, maar terwijl ze dus onderweg zijn in ballingschap, die helft van de stad, dan in die tijd... dan zal de Heer uittrekken om tegen die volk te voeren. Ja. Dan zal de Heer zijn volk verlossen. Ja. Niet, en, en dan zullen ze, zoals hij vroeger streed in de dagen van de oorlog... zijn voeten zullen in die dag staan op de olijfberg... die voor Jeruzalem ligt, aan de oostkant. Dus ja. dan zal hij terugkomen, zoals de Heer Jezus heen gegaan is op de olijfberg... zal God in de persoon van de Messias... want de Messias is... Ik zeg het met eerbied, maar is de, de zetbaas, ja, de uitvoerende macht van de Almachtige. Ja. Dat is de Jezus, de uitvoerende macht van God. Heer, en, en die zal dan uh, het volk gaan verlossen. Ja, ook gaan, gaan zetelen. Zeg je? Hij zal in Jeruzalem gaan zetelen. En dan zal hij uh, zijn zetel nemen in Jeruzalem. Dat staat in, ja. in, in tientallen ja. staat dat ik, ik moet nog even denken aan Jezaja uh, 62. Um, nou, laten we het maar eens even opslaan. Op de muren O oh, Jeruzalem heb ik wachters aangesteld. Nou, onze vriend Bart Repko uh, wandelt daar met zijn vrouw. En uh, velen gaan met hem daar bidden op de, en profiteren op de muren van Jeruzalem. Um, want daar, daar, daar zie je dus ook weer het belang wat God heeft bij Jeruzalem. Het is Bart, het is ongelooflijk mooi. Ja. We zijn samen ook met Bart op de muur geweest. Ja. We hebben daar gebeden en geroepen. En dat is Isaiah 62, vers ja. 6. Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Ik heb me laten vertellen, maar ik weet niet zeker, maar dat het woord wachters. Dat dat uh, gebruikt werd, Notsrim, voor mensen die in Jezus geloven. Ja. Oké, okay. dus Bart die is daartoe geroepen. Ja. Die voelt zich daartoe geroepen, terecht. Die de hele dag en de hele nacht nimmer zullen zwijgen. Gij die God indachtig maakt. Dat betekent, je moet God ergens aan herinneren. Zal God iets vergeten? Ja. Nee, maar God moet herinnerd worden. God wil gebeden zijn. Dat is een raar geheimenis. Maar wij bidden, onze vader in de hemel, dat uw koninkrijk komen. Waarom moet je nou bidden uw koninkrijk komen? Omdat het toch wel komt. Ja. Ja. Maar hij wil wel dat we doen. Hij wil wel dat gebeden wordt. Ja. En dat bespoedigt het. Gij die de Heer indachtig maakt, gunt u geen rust. Ja. En, en, laat hem, laat hem geen rust. en laat hem geen rust. <laughs> en dan heb je die zeur van, ja. een, uh, van de vechten weer. Ja. Nou ja, geeft niks. Heerlijk tot... laat u geen rust. Ja. Totdat u Jeruzalem grondvest. En stelt het tot een lof op aarde. Ja. Totdat de heerlijkheid van de Heer vanuit Jeruzalem uitgaat en over de hele wereld. Dan zijn we weer bij dat punt waar we net waren. Dat de Jezus zetelt in Jeruzalem. In Jeruzalem. En, en, en, maar daar, heb, daar is dus die belangrijke taak van, zeg maar, van de, de Heer indachtig maken. Ja, ja, ja. ja. Maar ja. dat is altijd zo. Maar dan gaat dat hier... Dat is zo ontzettend mooi. Het zal in de laatste dagen in die tijd zal het gebeuren dat de berg van het huis van de Heer, dus die berg Sion, je zei heb ik, ja. vast zal staan als de hoogste bergen. Dus er zal wel waarschijnlijk een aardbeving geweest zijn en, mm -hmm. en die grond zal omhoog gaan en ver verheven zijn boven de heuvels. En alle volken zullen erheen gaan en vele naties zullen optrekken en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg des Heeren. Naar het huis van de God van Jacob. Een tempel zal er zijn. Ja. Ja. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. En wij zijn paden bewandelen. Dan krijg je de wetten van de landbouw. Hoe, je land, hoe de sociale zaken in je land in elkaar moeten zijn. Hoe je land moet regeren. Uh, hoe, hoe dat allemaal ja. gaat volgens de regels van God. Want uit Sion zal de wet uitgaan. De Torah. Gods onderwijs is dat. Ja. En het woord van de Heer uit Jeruzalem. Ja. En, en, en dat is dus Jeruzalem. En dan... Wat zal er dan gebeuren? Zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden. Ja, staat ook op ja, de Verenigde ja, Naties dat ja, weet je, ja, ja, ja, ja. Ja. Maar dan, dan zal dat gebeuren als de Messias komt. En, en, en dat wil de duivel niet. En daarom loert de islam op Jeruzalem. En daarom breken alle vredingsbesprekingen af op Jeruzalem. En zelfs Olmert, die Jeruzalem weg wil geven, die breekt zijn nek. Sharon, die brak zijn nek erop. Iedereen breekt zijn nek op Jeruzalem. Ja, ja, ja. Die zullen zich deerlijk verwonden. En God is daarmee bezig, op een ontzettend krachtige manier, ook, ook bijvoorbeeld de vrijmetselarij. Die beweegt zich steeds meer in de richting van Jeruzalem en Israël. Die hebben daar grote vergaderingen belegd, om, om, om die zaak maar tegen te houden op een geheime manier. Ja, maar ze zullen het niet tegen kunnen houden. Nee, maar de vraag is ten koste waarvan allemaal ja. gaat het. Ja. En hierin spelen wij een rol. De tijd van benauwdheid die over Israël, maar ook over de wereld zal komen. die kan, zegt de Heer Jezus, verkort worden. Ja. Het, het kan drie jaar duren. Het kan ook een jaar duren. Het kan ook een paar maanden duren. Snap je? En, en, en daar spelen we zo'n ontzettend belangrijke rol in, in, in door onze gebeden. Dat is, ja. uh, maar ook, ook de katholieke kerk, die veel bezittingen in Jeruzalem heeft. Logisch dat ze daar natuurlijk een. een hoe noem je dat? Een. Uh, een vinger in de pap willen ja. hebben in Jeruzalem. Ja. Want zij zeggen, wij zijn de enige ware kerk. Ja. En als, dus de Messias daar in als de Messias daar in Jeruzalem komt... ja, wat zal er dan gebeuren? Dan moet de rooms-katholieke kerk daar klaarstaan. En zo gebeuren allerlei dingen rondom Jeruzalem. Onze tijd zit er helemaal op. Ja, ja. En uh, Jeruzalem blijft natuurlijk een, een, een geweldige uh, uh, stad waar steeds over gesproken zal worden en waar we steeds mee bezig zullen blijven. Maar nou, voor dit moment moeten we het even ja, bij laten. Ik heb nog één wens. Hè. Dat, ja. Ik heb een heleboel wensen ja. natuurlijk. Eén ja. is dat als die tempel daar ingewijd wordt, dat ik in een hoekje mee mag kijken. Zullen we dat uh, stiekem vragen? <lacht> ja, maar dat zal, dat zal weer zo'n machtig gebeuren zijn in het heilshandelen van God. Joh. Dat is, ja. en, en, en er gaan zulke geweldige ja. dingen gebeuren. En wij zetten een camera neer en als jij dan niet mag kijken kun je altijd nog op tv kijken. Ja, want dan zal CNN <lacht> zal er wel met zijn neus bovenop staan. Dat denk, denk ik ook, ja. Nou, dit is het einde van deze aflevering van Eindtijden Profetie over Jeruzalem. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor het kijken. En, uh, nou, we hebben het vorige keer al gezegd, bid voor de vrede van Jeruzalem. Dat is een goed streven. Uh, nogmaals hartelijk dank en graag tot de volgende keer.